Het is middernacht, begin van zaterdag 3 november... Jeroen aan met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie... en andere maatregelen nog niet te berekenen zijn. Op een bijeenkomst van VVD-bestuurders in Lunteren... sprak Rutte verder tegen dat groepen Nederlanders... er de komende jaren tientallen procent op achteruit gaan. Daarmee reageerde hij op berichtgeving van RTL Nieuws... dat heeft laten berekenen dat uitkeringsgerechtigden... gepensioneerden en alleenverdieners... soms tientallen procenten aan koopkracht inleveren.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 Voor zijn achterban zei hij dat mensen die samen 70.000 euro verdienen... er door de inkomensafhankelijke zorgpremie iets op vooruit gaan. Vanaf 70.000 euro gaan mensen iets meer betalen. Stellen die samen 140.000 euro verdienen... betalen per persoon 225 euro per maand meer, al dus Samson. De advocaat van Koen Everink spreekt tegen... dat de zakenman Estelle Kruijf heeft beledigd. Dat zei Everings advocaat in het tv-programma Paul Witteman. Everink werd in juli op het Dance Sensation in de Amsterdam Arena zwaar mishandeld. Voor die mishandeling staat de kickbokser Bader Hari terecht, die op het feest was samen met Estelle Kruijf. Vandaag zei de advocaat van Hari op de Proforma-zitting dat Everink een beledigende opmerking over Estelle Kruif had gemaakt. Hari zou de zakenman daarna een corrigerende tik hebben gegeven. Volgens de advocaat van Everink heeft de zakenman slechts Hallo, ik ben Koen gezegd tegen Estelle Kruif. Het weer, Vooral aan de kust nog wat buien. Het koelt af tot de graad of vier. Overdag eerst droog en zondag, maar er komen al snel vanuit het zuidwesten... periode met regen en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Het was vandaag aller zielen, het moment dat veel mensen extra aandachtig stilstaan bij hun overleden geliefde. In samenwerking met het ledenblad De Chroniek van uitvaartverzekeraar en verzorger Dela... zet Casaluna twee keer per jaar een bijzonder persoon in de schijnwerpers die kort geleden is overleden. En dat is deze keer Johnny Hoes. De zanger en schrijver van duizenden vaak beroemd geworden liedjes overleed vorig jaar op 94-jarige leeftijd. U hoort dit uur Adrian Hoes over zijn vader. En hier in de studio zit een man die zijn indrukwekkende carrière... in ieder geval voor een deel aan Johnny Hoes te danken heeft. En eerlijk gezegd had ik die twee nooit bij elkaar gezocht. Hoe zit dat precies? Benny Jolink, goedenacht. Ja, uh, we hadden uh, in 1976 een singeltje opgenomen bij Peter Koelewijn. En dat uh, was als een jachthond. En de B-kant was... tis kloten hier, maar ja, dat kon, dat, dat kon toen... maar dat had eigenlijk de A-kant moeten zijn. Was, uh, men zegt, dat was geflopt. Dat was niet helemaal waar. Het kwam nog wel in de tipparade. En het was in, op het platteland in de jukeboxen. Daar werd die B-kant heel veel gedraaid. Maar goed... Uh, en ja, nou ja, we hadden wat discussie met Peter. Hij zei, het is veel te Achterhoeks. Nee, zeiden wij, het, is, het was niet Achterhoeks genoeg. We hebben op jouw verzoek allerlei dingen, aanpassingen gedaan. En het was geen uh, oneenigheid hoor, maar een uh, verschil van mening. En dus toen gingen we naar, uh, ja, hoe dat nou kwam. Onze, onze manager, ja, uh, Joost Carreldier, die zei, nou, laten we naar Johnny Hoes gaan. Want daar, uh, ja, dat is, in principe is daar iedereen welkom. En dat was ook zo. Die, uh, ah, Ja, nou, kom maar. En, uh, kom bij ons maar een, een liedje opnemen. Had Johnny Hoes wel eens van normaal gehoord toen? Nee. Nee. Ja. Nou, ik denk het toch wel. Ja, jawel. Ik denk het wel. Anders. Maar goed, hoe dan ook, daar liet hij niks van merken. Maar <laughs> uh, we namen daar een liedje op. En dat was oerend hart. En de rest van de rest is geschiedenis. Ja. Maar uh, het was, was, was wel een, uh, een intelligente... En, en, en vindingrijke, maar ook een, ook een hele slimme man was dat. Maar heb je dan? En nog... Adriana was onze producer toen. Oké. Okay. Ja, dus en. Uh, en na, nou, er was er een relletje ontstaan bij Topop in de studio, zogenaamd vernielingen en weet ik wat allemaal. En uh, Jacquemin, de. De dochter van Hoest, die eigenlijk de baas van de platenmaatschappij was... die veterde ons verschrikkelijk uit de volgende dag... want dan moest we moesten alweer en op volle toeren. En uh, wat denken jullie wel? en uh, Dat kan toch niet? Er waren uh, enorm veel publiciteit, negatieve publiciteit, maar wij dachten... Och, laat maar. Wat had je uh, gedaan dan? Ja, een een, een <laughs> spiegeltje was er gesneuveld... en een aanwijsbordje van kleedkamer 12 en 13... En, het was, en bij elkaar was het een 117 uh, gulden. En die is ook netjes betaald. Maar uh, de publiciteit was enorm. En uh, <tiek> ja, het begon er eigenlijk mee dat met die opname... we hadden een strookanon En we moesten ook uh, voor de fotografen... want wij waren uh, de allereerste hit, dus uh, we waren nieuw. Uh, alle, we moesten op de foto. En er moesten met bier gespoten worden en met stro. Dat strookanon daar lag de hele studio vol. En dan moest er een dame die met de, gewend was om met een flap over te lopen... die moest toen met een bezem dat stro opvegen. En die zei, ga eens aan de kant, kapsones boeren. En toen heb ik voor haar op de grond gespuugd... en jij dan knakend te mijen. <laughs> en dat, dat werd later een poging tot aanranding gemaakt. En al werd ontzettend overdreven. Er stond een geuniformeerde man bij de parkeerplaats. Die hadden ze opgebeld van, laat die jongens niet weggaan... want ze hebben wat kapot gemaakt. En... Uh, Overigens was dat nog, per ongeluk ook dat kapot maken. En, en de fotograaf, en de manager, die had het eigenlijk gedaan. Ik wou dat niet toen. Ik heb me veel te netjes opgevoed daarvoor. Maar, en, maar die stond in de, in de. Het leek op een soort Hitlergroet. Met geheven rechterarmhals, zei hij. En toen dus zeiden wij: aan de kant Adolf of je ja, verrij eronder. Nou ja, dat werd een enorme ophef. En, maar toen kwamen we een week later. Toen wa Het was dus een hit. En, en, en er moest natuurlijk onmiddellijk een LP komen. Uh, en wij reden naar uh, Weert. En normaal zat Johnny Hoes zelf in zijn kantoor boven... met al die platina en gouden platen. Maar toen stond hij beneden bij de ingang. Toen wij, op een of andere manier had hij een tip gekregen dat wij eraan kwamen. En toen stond hij daar met de deur open. Vrienden, zeiden jullie hadden de studio in brand moeten steken. <lacht> dus die snapte precies... Waarom, waarom die publiciteit, waarom wij daar niet tegen geprotesteerd hadden. Dat viel best mee, er was niks aan de hand eigenlijk. Wel nee, gewoon je mond dicht houden. En we waren in één keer uh, ja, verliefd, maar in ieder geval. Uh, Ik mijn Johnny Hood, begreep het perfect. En heeft hij zich wel eens over jullie muziek uitgelaten? Nou, hij, hij uh, liep een keer een plaat, uh, dat was ook de zangeres zonder naam. Uh, uh, uh, uh, Eén brug te ver heette dat. En waar is die zanger van normaal met zijn donkerbruine soldatenstem? <laughs> dat, dat, dat, dat riep Johnny Hoes. Dus die zocht mij om in het koor. Uh, bij, bij, bij de een een Brug te ver de... te zingen. Dat... Heb je het gedaan? Ja, ja, ja, ja, ja. En een van de, ik weet niet of ik dat nou vertellen moet. Maar... Ja, dat moet je vertellen. Ja, nou, wel. wel uh... Dan moesten we met een man of vier één brug te ver, één brug te ver... en werden door de vijanden opgewacht. Dus één keer zongen we één trek van de twaalf. We neukten één gat te ver en werden door een keutel opgewacht. En als je heel goed luistert, kun je dat nog horen. Dat er iemand iets anders zingt. Maar, maar, en, maar over jullie eigen muziek. Zei die wel eens van, oh, leuk liedje? Of vond hij het eigenlijk niet? Nou, echt? meteen oerend hart, ja, dat vond hij een heel goed liedje. Ja, en dat was het Ja, ook, he? dat vond u. Goed, we gaan eens even uh, luisteren naar uh, een ode van zijn zoon. Adriaan Hoes over zijn vader, de dus Johnny, die vorig jaar is overleden. Een man die heel veel mensen beroemd heeft gemaakt... en heel veel liedjes geschreven heeft en ook uh, liedjes gezongen heeft. Dus uh, de ode aan Johnny Hoes. Nou, wat er toen is gebeurd, dat is nog nooit bij Phonogram gebeurd. Binnenkort, binnen de korte was het de meest verkochte plaat van Nederland. Hij kreeg een gouden plaat, toen kreeg hij een platina plaat. Maar toen was op een gegeven moment, was, waren er al meer dan een kwart miljoen exemplaren verkocht van die single. Dat had Phonogram ook nog, het grote Philips ook nog nooit meegemaakt. Dus toen hadden ze het idee gemaakt en dat zie je hier: dat is uniek, hadden ze een platina plaat en dan hadden ze ter ere van 250 keer, ach was ik maar. allemaal diamantjes eromheen gedaan. En dat is een van zijn, ja, een van zijn grootste trofeeën, natuurlijk. Och had ik naar jouw ogen niet gekeken. Alles is hier nog hetzelfde gebleven: het is helemaal retro. Je wordt hier overvallen door de originele gouden platen van toen der tijd. Nou, je ziet wat mijn vader bij elkaar heeft vergaard. Ik denk dat er weinig producenten uh, uh, zijn die zoveel hits hebben geschreven, zelf geproduceerd en dan ook nog eens zelf uitgebracht. Kijk, als je nou naar buiten kijkt, zover als je kunt kijken, daar waren de fabrieken, daar was de perserij, daar waren de drukkerijen, daar was de ontwerpafdeling, uh, daar waren de magazijnen voor de distributie. Dus mijn vader, toen alle maatschappijen nog vergaderde en dat je nooit grote mensen aan de telefoon kon krijgen. Toen waren wij al die independent. Wanneer er bijvoorbeeld Arden Casey wereldkampioen werden, eh, dan ging mijn vader de studio in. Die maakte dan s'nachts een plaatje over, eh, over Arden Casey. En dan ging dat s'morgens al naar de drukkerij. We gingen al persen. En dan lag dat s'avonds al de, de dag daarna bij de winkeliers. Dus ja, het kon hier allemaal. En hoe slechter dat het was, hoe beter dat het verkocht. Pak een vogeltjesdans, dat was een B-kantje van Radio 2000. Een B-kantje. Die mensen moesten dan zelf 500 singeltjes pakken. Dat is een mega hit geworden. Dat is, een van de onze, dat is ons allergrootste verkoopsucces geweest. Daar zijn er miljoenen van verkocht. Maar die mensen die hier dus zo binnenkwamen, die werden natuurlijk overweldigd. Maar er was niemand die een groter luisterend oor had als mijn vader. En hij wist, dat was een kwaliteit van hem. En dan kwamen ze bij hem en hij liet ze dan vertellen. En mijn vader kon goed luisteren. En op een gegeven moment waren ze dan zo op hun gemak. En dan werden hun verhalen hoe langer, hoe groter. En dat was fantastisch om dat allemaal op een, op een afstand te bekijken, natuurlijk. Mijn, oh mijn, oh ik heb pijn, oh. Als een pijn tot over mijn ogen smolven liefst op jou omdat mijn vader voor alle artiesten het pad heeft geëffend. Het was niet denkbaar dat in men, uh, jongens uit een fabriek... die fantastisch konden zingen... of kleine orkestjes die op kermissen veel succes genereerden... dat die dat in het grote Hilversum maar, zomaar een plaatje konden maken. Maar mijn vader hield talentenjachten. Die geloofde in het talent. En als hij zag dat iemand kwaliteiten had... het maakte hem niet uit, al waren de, het waren de minste termijnen. Hij gaf ze een kans om te ruiken aan die eeuwige roem en even te proeven van dat schitterende succes. Te vrij, wat moet ik met een meisje zoals jij? Te vrij, je hebt niemand nodig tot over zijn oren smoor verliefd op jou. Vrienden had dat dat Angry Young Man van een James Dean. Want al die kinderen en die meisjes, die werden er helemaal idolaat van. Ze hingen ook hier, als die jongens op aan het nemen was. Dan hing hier de hele bisschoppelijke college. Dat zat hier te zwijmen van, voor die jongens. He, ze moesten gewoon vluchten door het raam of hier via het dak. Want ze konden zich niet meer. Ze konden zich niet meer het, ja, Nederland heeft het nooit meer gekend daarna. Hij was een smokkelaar. Steeds meer zo de grens overbracht. Mijn vader komt dus uit uh, Katendrecht. Dat was de Rosse buurt. En dat vergeet ik ook nooit, want ik ben daar met kerstmis en met Pasen en met de grote vakantie. Toen was ik nog een jongetje vanaf 4, 5 jaar. Toen mocht ik naar opa en oma. En dan stonden daar de meisjes van plezier. Ik kwam als een jongetje uit de provincie. Ik was vast vier of vijf jaar. En dan was het bijvoorbeeld met de kerstvakantie. En dan was het stik en stik koud. En dan stonden zij daar heel sexy met ontbloot, bijna ontbloot bovenlijf. En dan zei ik altijd, god heb je het niet koud? En dan pakten ze me altijd en dan knuffelden ze me altijd. En dan moest ik altijd sigaretjes voor ze gaan kopen. En dan deed ik altijd boodschapjes et cetera voor die meisjes. En dan kreeg ik een kwartje of een dubbeltje. Dat was in die tijd, hè, rond de 50 jaren, een vermogen voor een kind. Daar kon je een heel veel snoep verkopen. Dus dat zijn dingen die zullen je altijd bijblijven. En zo heeft mijn vader dus zeker als, als jong jongetje in die buurt... daar zag hij ook de Grieken zingen en daar zag hij ook Spanjaarden. En hij zong toen al met uh, de vader van Joke Bruis uh, hadden ze een, vier, een viermans bandje, de Dutch Serenaders. En daar zongen ze al die Amerikaanse nummers. Want zo is het allemaal begonnen in zijn schooltijd. He, dan had hij een zangroep. Zo is het leven van een smokkelaar. Mijn jongste zusje, die, was wel, die kwam uh, na Jacquemin, uh, die heeft hij af moeten geven. Hij heeft zijn vrouw al vrij jong af moeten geven, want mijn moeder was 67 jaar. En toen kon ze, kon ze dus echt van me gaan nemen. En toen is ze overleden aan kanker. Nou, Jacky, dat was het boerbeeld van de zaak, die heeft het ook niet gehaald van de ziekte. Dus hij heeft drie vrouwen afgegeven. En dat, was, dat zei hij ook altijd zo mooi. Ze mochten me al mijn goed en alles, al mijn rijkdom afnemen als ik mijn meisjes weer terug had. Op een gegeven moment hoorde hij een kinderstem. Met een prachtig levensliedje. Hij zegt: Maar dit is mooi, wie is dat kind? Toen zegt Piet: Dat is helemaal geen kind, dat is mijn nicht, dat is Marie, die is 32 jaar. Dat was toen de bewuste zangeres zonder naam. En omdat mijn vader die stem niet kon thuisbrengen, kwam hij op het idee om haar dus de zangeres zonder naam te noemen. Nou ja, de rest is geschiedenis. Dus moesje Ben ik in tekst, hè? Ja, de te ja, ja, ja. Dit brulden we <tie> altijd. Eh, als we op weg naar een optreden. of als we naar Weert en naar de studio reden. Dan, eh, in, achterin een stille klooster klopt een vreemdeling aan den deur. Ligt mijn zoon hier zwaar om soms? <tie> Reportage hoorden wij trouwens van Michiel Griebergen. en de man eh, die wij hoorden was Adrian Hoes. over zijn vader, Johnny Hoes. en we hoorden daar een liedje: De Smokkelaar. maar ik ken daar een veel betere versie van. <tie> Met gevoel moet je dit zingen, hè? In de haal, steeds weer zijn schokken de grens overbrand. Klein was het schokken, en groot het gevaar. Zo Johnny Hoes heeft ook liedjes voor Norma geschreven. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dit is nog niet zo heel oud. Dit is een jaar of tien geleden, schat ik. Oh, ja, Het klinkt veel ouder, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja zeker. Heb jij, herkende je veel in wat Adrian over zijn vader zei? Ja, alles, ja. Volledig, ja. ja, ja. En uh, ik onderschrijf alles wat hij daarover zei. Ja? ja. Ook dat hij iedereen een kans gaf... Maakte het ja. uit waar je vandaan kwam? Ja, dat was heel bijzonder. Dat hij, uh, maar ook wat hij zei over dat luisteren en zo, dat was inderdaad waar. Hij liet je vertellen en had, had eigenlijk alle tijd. Maar je, aan de andere kant was het weer, je kwam in dat kantoor, een heel groot kantoor... met allemaal gouden platen in haar platen. En dat was wel, aan de ene kant wel indrukwekkend. Maar dat, daarna wist hij dat toch, uh, nou, nou ja, een pilsje. En uh, wist hij je toch op je gemak te stellen. Dat is, dat, is, dat is knap, dat is best goed. Hoe lang hebben jullie bij, bij zijn stel? Twee stel, jaar? Stel, twee, twee jaar. Ja, ja, heel kort, maar. Want uh, we kregen wel in de gaten als je een hit had, een, een, een LP, een gouden plaat al. En daarna werden we heel eigenwijs, want we wilden graag we wilden geen singelgroep zijn, maar een LP-groep. En dan hadden we een oneenigheid. Ja, Adriaan zei van. Uh, we moeten een, een single van die tweede plaat maken. Oja de Zawa. Hij zei, Oja de Zawa. <laughs> of zijn Limburgs. Maar ze zei, nee, dat doen we niet. en uh, Ja, een beetje eigenwijs. Maar toen. We ontdekten ook dat je in het Hilversumse. Uh, ja, dan weet je toch een beetje. meewarig. Als je uh, bij Telstar uh, platen, dat, dat lag daar toch niet zo goed. En we hadden in de gaten dat voor onze doorontwikkeling. Inmiddels waren wij ook best wel redelijk goed geworden, omdat je een paar keer in de week optreedt. In het begin konden we er geen zak van. Nee. In 1975. Met het maar... oor en het hart. Dat is... Nee, toen al wel. Ja. Maar toen traden we al tien keer in de week op. En, uh... ja, de... Dus uh... ja, wij wilden daar weg en dat was anders nooit gelukt. We hadden een contract met Telsa van één A4. Dat was toen nog een stencil met beduimelde uh, ezelsoren eraan... en, en ja, ja. een beetje gekreukt en, en koffievlekken erop. Het zou er niet indrukwekkend En heen. Ja, maar pas op. De, we hebben het dan. Uh, de, de, de, de, de, de, de advocaat van de Platenmaatschappij, die speciaal uh, rechten uh, die in Hilversum de, de man was. Ik ben zijn naam even vergeten. Die had dat bekeken, maar die zei: po, dat zit goed in elkaar. Ja. In feite was het een eeuwigdurende optie. Dus je kon daar nooit weg, dat levenslang. En ze waren, de, het is Toch de, was de zangeres zonder naam net gelukt om daar weg te komen? Ook met een proces en, uh, via de rechter. En toen hebben ze het niet aangedurfd om ons uh, aan dat contract te houden. En ze hebben ons laten gaan. Wel met wat uh, strubbelingen en wat oneenigheid. Maar dat heeft natuurlijk niks met te maken dat we de familie Hoes uh, beslist zeer waarderen. Want het was wel een, een warme familie, een betrokken ja, familie. Ja, oh zeker. Ja, ja. Heb je, want de smokkelaar heb je dus veel later nog opgenomen? Dat ja, toen, een... was, toen was het weer goed tussen ons, zeg maar. En we hadden toch geen echte platenmaatschappij. Of we maakten. Uh, tot nu, nu ook nog hoor. We maken een plaat helemaal kan en klaar. Uh, we hebben zelf een studio. En ik ontwerp de Hoes en, en noem maar op. Dus helemaal kan en klaar. Product en dan bieden we het aan een plaatmaatschappij. En take it or leave it. Als je, als je het graag wil hebben, neem het maar. Dus ze zei maar. Toen krijg ik een, een verzoek van, van Adrian: Was dat zullen we niet nog samen eens een keer wat doen? En uh, is zoveel jaar geleden en uh, ja, leuk. Gaan we naar weer. Maar waar inderdaad, dat zei die net ook waar alles nog hetzelfde was. Ja. Uh, letters scheef gezakt en, en een beetje verbleekte posters en de foto's. En uh, ja, het was e enigszins ontluisterd, maar het, het maar was je, al kwam weer, je kwam weer thuis, toch? Ja, ja, echt helemaal. Ja, en, dat en, was en, en deed hij ze nog iets Ik deed het niet, dat, trouwens. Dat, oh, het was warm. Dat, dat, toen Johnny Jongs overleed, was je de, toen nog geraakt daardoor? Ja, maar ik was niet in Nederland. Dus ik heb daar ook helemaal niet op kunnen reageren. Ja, ik neem aan dat we via het kantoor uh, een, een reactie hebben. Uh, maar ik was niet in Nederland op dat moment. Dus ik, toen ik terugkwam van vakantie, toen, uh, toen hoorde ik het eigenlijk pas. Ja. En toen was het al, uh, was het al lang uh, gebeurd. Maar die man die zag er nog wel hartstikke jong en goed uit. Hè? Het viel me ook zo. Ongelooflijk, ja. Het, ja. Hij was, hij was, toen, die, toen die box van hem uitkwam, die heb ik nog mogen uitreiken. En samen met hem, ach was ik maar gezongen. Waarbij hij mij nog tegen mijn enkels schopte en toeziste van uh, welk akkoord ik moest hebben. Ik dacht, uh, er zit zo'n tussenstuk in, die had, was ik helemaal vergeten. En hij zong en uh, e siste die bij het akkoord goud toe en schopte tegen mijn enkels. Ja. En dus hij was, nog, hij was er nou dirigent bij ook nog. Ah, ik ik ben ontvolden. een hele matige gitarist, dus uh, maar onder zijn leiding ging dat nog goed. Ja. En, en, dat en, was in dezelfde tijd als dit singeltje. ja. Wat, wat, vond je dat, wat vond je eigenlijk van die muziek van, die hij maakte? Ook voor Zangers van Nou, we zijn ermee opgegroeid. Kijk, en die, en toen kwam de rock and roll, en daarna kwam uh, de beatmuziek, wat later dan popmuziek werd, en, en uh, blues, rhythm and blues, en al dat soort dingen. Ja, dan vind je, vind je daar niks meer aan van die hoenpapa. Maar je kan toch niet ontkennen dat, dat er een, een bepaald mezing hoenpapa. Uh, je kan het ook lol en, en bierzuipmuziek uh, noemen. Maar dat, dat, dat heeft er bij ons er ook wel een beetje in gezeten. Ik zag Nick, want ik moest pissen en, en, en, en de haven en zijn er zijn nog wel wat dat, liedjes. Vind je dat lijkt op de muziek van Johnny Hoes een beetje? Nee, nee, nee, maar je kan horen dat dat mede onze roots is. Dat het daardoor geïnspireerd is? Dat is ook nog een te groot woord. Maar, <laughs> maar uh, ja, het is een deel van je opvoeding. En, Kijk, ik ben er niet, niet zo trots op, want later bleven we dat doen. Hè. Van de 10, 12 liedjes zitten er altijd een, een twee gevoelige ballads bij. Met een tekst die een beetje inhoud heeft. Er zijn natuurlijk harde rock'n'roll nummers. Maar er zaten ook altijd één of twee onderbroeken lol, bierzuip nummers. En dan zei de platen maar zo, ja, te gek, dat was een single. Dus dan zijn twintig jaar lang, uh, ja, dan uh, heb je dat soort liedjes als single maar uitgebracht. Maar voel je dan eigenlijk twintig jaar lang je eigen muziek ook niet altijd even uh, Nou, goed. achteraf, zeg ik. Toen wel, uh, ja, je ja, had uh, ja, die hitparade nodig, want dan zaten die tenten weer vol. En, en, uh, maar achteraf uh, ben ik er niet zo trots op, nee. Nee? Nee, nee, waaraan, uh, Nee. En over wat je nu gemaakt hebt? De ja, de daar ben ik buitengewoon trots op. De halve soul? Helemaal. Helemaal heuk. ja. We gaan een nummer daarvan laten horen... dat ook heel uh, goed past op deze uh, dag van uh, allerzielen En past dus ook in deze uitzending heel goed. Want dat is het, het, een, een, een geschreven aanleiding van de dood van een jonge vrouw. In ieder geval een vrouw met jonge kinderen. Ik neem aan dat ze zelf... Ja, het, eigenlijk uh, haar vader. Mijn buurjongen en, en kameraad. En ik was op vakantie en wist dat hij... Uh, ja, hij zag er een beetje slecht uit. Maar ik wist niet dat hij zo ziek was. En hij was er, uiteindelijk, uiteindelijk ging hij naar de dokter. En... Nam, ze hebben wat testjes met hem gedaan. en Toen is hij een week op vakantie geweest, toen kwam hij terug. en Toen zei de dokter, meneer Rexwinkel, u hebt nog enkele uren te leven. Oh zei hij, nou, dan moet ik de familie maar bellen. En nou, toen heeft hij dus overleden. En een paar weken later... ze. Ja, enkele uren. Zo, zo, zo eigenwijs was hij dat hij gewoon doorbleef lopen. Het was een, een gespierde, oersterke uh, kerel, de sportman. Hij wist waarschijnlijk dat hij ernstig ziek was. Maar niet naar de dokter gaan en... Dus hij is zo lang door rechtop blijven lopen dat, ja, dat, dat hij uh, dus tot een paar uur voor zijn dood uh, eigenlijk nooit onder doktersbehandeling is geweest. En uh, een paar weken later kreeg zijn dochter bericht dat ze uitgezaaide kanker in de botten had na een borst, uh, uh, borstkanker. En dit liedje hebben we geschreven voor de uitzending Sta op tegen kanker. En ja, dat uh, doen we eigenlijk zelden. Maar uh, Benny Brink en ik hebben... Uh, hij was ook, ook, ook bevriend met, uh, met Bernard en Gea. En hebben die tekst gemaakt. Ik het ene gedeelte, het uh, refrein. En hij het, eerste, uh, nee, het tweede gedeelte. En uh, ja, dat doen we eigenlijk niet vaak echt over één thema... en op verzoek een, een, een liedje schrijven. Maar omdat dit zo na was, zo nabij... Dat uh, ja, is, is, is, is, is het toch gelukt. En, uh, ja, wat dat betreft ben ik er trots op, want het, het geeft wel goed weer. En dat is wat je... Kijk, nu ook weer, iedereen heeft wel een, iemand die kanker heeft. En, maar wat, wat je dan doet, je voelt jezelf zo'n lul als je dat bericht krijgt. En dan weet je niet wat je zeggen moet. En wat moet je nou doen en om dat te gaan zitten janken? Daar hebben ze ook niks aan. En die machteloosheid, en dat, dat vind ik wel goed weergegeven in dit liedje. En dan ken ik niks. Tegen verzetten. Hij probeert wel iets, maar omdat het niet wil. En ik kan het onmogelijk vergeten. vergeten. En dan zeg ik niks. En dan doe ik niks. En dan kan ik niks. En dan wil ik niks. En dan, ik niks. En dan zie ik niks. de cd halve soul, helemaal heuken. En dan kan ik niks, mooi. Uh, meer informatie over deze aflevering is trouwens te, te vinden... op onze website uh, radio1.nl. Kunt u doorklikken naar Casaluna als u dat wilt. Kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Maar wij gaan even door over deze muziek. Want uh, het is echt smartelijk. Het is echt het gevoel. Nou ja, het is, het is het helemaal helemaal in ieder geval helemaal oprecht. Het, het ja. komt recht uit het hart. Heb ik gelijk als het werk steeds autobiografischer wordt ook van jou... Nou ja, dit wel. En nou. Kijk, eigenlijk zijn heel veel dingen autobiografisch. Dat wil zeggen dat. dat uh, ja, als het geen bierzuipen, tekst is. Maar uh, als het ergens over gaat. Dan. Uh, komt het toch heel. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat het dan wel helemaal echt uit jezelf komt. En uh, dat het wel uh, hout snijdt. En. en en, ja, en waar het verhalend is, is het al gauw uh, autobiografisch. Maar de vraag is ook wel, eens oerend had, is dat nou waar gebeurd? Ze zei, ja, vele malen, maar dan heten ze geen Bettes in, in Tieners. Het gaat om dat automobilisten motorrijders altijd over het hoofd zien. Ja. En, en op die manier zou je kunnen zeggen dat, dat alles... Uh, dus uit je eigen ervaringen <lacht> en, en je eigen belevingswereld... Dat, dat is de inspiratiebron. Maar dit, had je dit twintig jaar geleden ook kunnen schrijven? Iets dat zo dichtbij komt en dat zo het gevoel raakt? Nou, dertig niet. 30 jaar niet. Twintig jaar misschien al wel. 15 jaar geleden misschien al wel. Maar ik vind, ik vind zelf dat we door de jaren heen... wel, wel voortdurend beter zijn geworden. He, dus met en dat best... gaat nog steeds door? Ja, oh ja. Ik vind de laatste plaat de beste. Dat vind je dan meestal wel. Maar in dit geval heb ik daar ook wel argumenten voor. Wat zijn die argumenten? Nou, dat we er heel lang aan gewerkt hebben. Uh, dat het uh, zo is gemixt dat de stem er niet meer zo ver bovenop ligt. Uh, dat echt in, in Amerika gemixt. De Brad Gilman van Little Big Room. En uh, die vele beroemdheden uh, onder handen heeft gehad. Maar dat is tijd en dat is techniek. Waar zijn jullie beter in geworden? Nou, ik dacht op een gegeven moment... dit wordt een soort van mijn laatste kunstje. En eh, nog afgezien van de schilderijen... Die, dat ik dus eindelijk ook eens echt aan het schilderen ben gekomen... Dat, eh, dat ik met de teksten ook dacht van... ja, ik hou nou gewoon helemaal nergens rekening mee. Ik, ik, eh, als er iets, iemand of iets neergesabeld moet worden... dan, dan doe ik dat gewoon. En eh, zonder concessies... Uh, niet dat we vroeger zoveel concessies deden. Maar ja, soms doe je toch ook wel eens wat dingen. En, en, uh, gewoon ook omdat het leuk is om te doen. Maar dan, dan is het meer lollig en, en, en uh, humor. Maar uh, ja, ik vind textueel, uh, Ja, ook eens wat langer over gedaan. Hè? We hebben niet, niet elk jaar een, een plaat. Maar dit, dit zijn de 17 nieuwe liedjes. En, uh, het is geen opvulling. Twee he? niet van, van mezelf. Maar er zit geen opvulling tussen, het is allemaal goed. Hier nee, nee, nee, allemaal nee. We, hadden, we, hadden, we hadden in totaal wel, wel 2 of 23 liedjes in. Anders was het zo, elk jaar moet je plaat maken... en dan zitten er toch stoplappen bij, zo noemen ja. ze dat. Er zitten toch dingen, opvulletjes, ja. ja. En, en dat is nou niet het geval. We hebben uh, nummers laten vallen die, gewoon, die we niet goed genoeg vonden. En, en, en er heel lang aan gewerkt. Vol, meer dan een jaar lang. En dan heb je dus dat, dat nummer over de dood, en dan kan ik niks... Is, is, dat, is dat voor jou uh, altijd uh, moeilijk? Of uh, als iemand anders doodgaat... heb je dan nooit een idee wat je daarmee moet? Wat je kunt, wat je kan zeggen? Ja. Het is uh, een aspect van het leven... Waar, uh, wat nooit went en waar je, waar je nooit mee kan leven. Dat er mensen doodgaan waar je van houdt. En... Uh, ja, dat is nog ook, ook raar. Van, naarmate je ouder wordt, gebeurt het, lijkt het wel alsof het steeds vaker gebeurt. Ja. Je zit voortdurend uh, in de kerk uh, bij een begrafenis. En uh, ja, als dat de begrafenis van mijn oom Benad is, die 95 is geworden... dat was net een kabaretvoorstelling. Dat, zijn zoon vertelde alleen maar over wat oom Benad allemaal gedaan had... En het was lachen en applaus. En, en het was een hele mooie begrafenis. En hij is ook niet lang ziek geweest. En niet dramatisch. En het was een ontzettend leuke vent. En dan is dat, uh, zo'n begrafenis niet zo triest. Maar andere gevallen die zijn ha hartverscheurend. Uh, ja, dat went nooit. En, en, en ja, dat, kan, dat vind ik heel moeilijk om daarmee te leven. Dit is eigenlijk wel. Ja, niet de eerste keer dat, dat het, maar meestal wordt het dan genoemd in, in wat bijzinnen en zo. Maar dit is echt een, een liedje dan wat er helemaal over gaat. Ja. En, en uh, je eigen dood hij, want je, je hebt een paar ernstige ongelukken gehad. Uh, uh, nee, je hebt een aantal keren, zou je kunnen zeggen, wat dichter bij de dood gestaan. Ja. Ben je daar mee bezig? Met jouw eigen einde? Nou, en ik ben in ieder geval niet bang voor de dood. Ik ben niet bang om dood te gaan. Daar uh, ma maak ik me niet veel zorgen over. Maar sinds ik opa ben. wil ik wel graag heel oud worden. Want uh, ja, dus nou. Uh, in het jaar 2000 werd Luna, mijn oudste kleindochter, geboren. Naar nou, wie wij dit radioprogramma genoemd hebben. Ja, ja laten we daarop houden. En uh, ja, ik kwam net uit een, uh, uit een depressie. En als je het dan toch hebt over dicht bij de dood staan. Ik heb wat ongelukken gehad en wat keren op intensive care gelegen. En in een motorrally in Marokko dacht ik zelf echt van... zo, dat was het dan. Maar ik heb het wel overleefd. Maar al die keren ben ik veel minder dicht bij de dood geweest... dan toen ik depressief was. Dat wens ik mijn ergste vijand niet toe. Ik breek liever alle botten in mijn lichaam twee keer... dan dat ik een uur depressief ben. Dat is echt veel erger. En toen heb je ook overwogen om, om eruit te stappen? Nou... Ja, dus het is geen fijn onderwerp om over te praten. Maar ja, dat, dat, uh, je bent dan zo uh, van, van het pad af. dat, uh, dat ook dat soort overwegingen er wel, uh, wel waren. Ja. Maar goed, toen. Uh, ik was daar net van genezende, zeg maar. En toen werd ik opa. En dat vond ik zo geweldig mooi. En de, uh, de mama ging weer de studie afmaken naar de Pabo. En mijn vrouw moet overdag werken. Dus opa die paste op. En er was geen papa de eerste half jaar. Dus uh, ik heb de eerste half jaar de plas en poepluiers uh, verschoond. Oh, ja, heerlijk. Ja, echt heerlijk. Ja, dat meen, dat meen ik ook ja, nog. Ja, ja. Ja. Ik, heb dat no ik kom uit een groot gezin als tweede en uh, we hadden twee nakomertjes Dus uh, dat is iets waar ik helemaal niet uh, van gruw of zo. Maar, maar je bent niet bang om dood te gaan, alleen wil je het wel zo lang mogelijk uitstellen nu? Omdat ja. je die kinderen ja. groot wil zien worden. Ja, ik wil, nou, nou wil ik echt graag oud worden. En dat is nog iets anders. Ik, ik heb altijd een hele kwetsbare gezondheid gehad... met astma en nog wel veel, meer ongemakken. En op een gegeven moment zei ik, toen ik in de twintig was... als ik dertig word, heb ik geluk gehad. En als ik veertig word, heb ik pech gehad. Want zo oud veertig, dat wil je toch niet worden. Maar, uh, nou ja, toen, ik zei, toen werd ik vijftig en toen ging het al wat beter. En toen werd ik zestig en toen begon ik het leuk te vinden... En uh, toen was ik inmiddels al opa. En uh, ja, wat ik zeg, toen, door de kleinkinderen denk ik... God, ja, het leven heeft wel zin en nou heb ik iets. Heb je dan geen spijt dat je niet iets gezonder geleefd hebt? Nou, ik heb helemaal niet zo ongezond geleefd, hoor. dat valt wel mee. Dat leek alleen maar zo. Ja, ja maar ik, als ik nou de hele dag had zuipen en, en, en dat soort dingen was... Uh, hoe had ik dan uh, al dat werk kunnen doen wat ik gedaan heb? Want ik heb toch wel heel wat gedaan in mijn leven... Want wat voor eigenschappen je mij dan ook toe mag dichten. Lui ben ik in ieder geval niet. Hmm. Ik heb altijd heel hard gewerkt. En dan, uh, wat dacht je, in de tachtige jaren was het uh, vrijdag optreden, zaterdag optreden. En dan zondagsmorgens om zes uur eruit in de bus naar een motocrosswedstrijd. Moest je om tien uur moest je aan de training staan, ergens in Limburg of in Groningen. En dan uh, motocross, en dan zondag s'avonds nog weer optreden. Ja, dat kan ik nou niet meer volhouden, maar uh, als je nou de hele dag zou drinken, dan kan dat toch niet. Nee, dus dat veel... Maar... Het is dus zo ongezond leven. Ik heb altijd heel gezond, gezond gegeten. Uh, he, dat, dat, dat heb ik altijd erg belangrijk. Maar, maar is dat eigenlijk waar het om draait in het leven? Er zoveel mogelijk uithalen, zoveel mogelijk verschillende dingen doen, zoveel mogelijk haast hebben? Ja, dat wordt mij ook wel uh, door mijn vrouw verweten. Jij wilt alles. Je wilt en jagen, en motocrossen, <lacht> en... Muziek en uh, schilderen. En uh, zoveel kinderen, mogelijk optredens. En noem allemaal maar op. En uh, ja, ik ben ook verzamelaar van ervaringen. Parachute springen. Marathon lopen in New York. Uh, ja, wat, wat, heb ik, wat heb ik niet gedaan? Parijs-Dakar rijden. Uh. Maar wat is dat voor onrust dan? Dat is geen onrust. Ja, ik wil dat allemaal meemaken. Ik wil alles. Mijn vader zei: je wil het middelste en de je enden. Ja, alles dus. En dat had alles, hij, ja. hij gelijken. Maar je weet niet waar dat vandaan komt. De tegenwoordig noemen ze dat ADHD. Heb je dat? Oh, vast. Ja, vast wel. Maar uh, dat zie ik niet als een drama. Dat, uh, ja, dat is lastig voor mijn omgeving soms. Ja, ja voor mijn vrouw. Ja, en die, lastig. En die, die, die kleinkinderen. Niet meer dan dat. Die Nee? Ze vindt het nog steeds leuk genoeg, in ieder geval. Maar die kleinkinderen die hebben wel wat rust gebracht, hier, of niet? Ja, zeker, zeker. Ja, met, met namelijk geestelijke, innerlijke rust. En uh, dan denk je, als je zo'n poppetje in je handen houdt... en uh, voor het eerst... Uh, zo'n zo klein baby, net geboren babytje... dan denk, nou, dacht ik van, nou... deze opa die gaat ervoor zorgen dat het jou aan niks ontbreekt. En... Uh, ja, dat is zoiets moois. Dan, dan voel je dat dat een wezentje is. Ja, dat had ik ook al toen Gijs geboren werd. Maar ja, dat was dan alweer uh, in de dertig jaar geleden. En toen realiseerde ik me dat, dat het allermooiste wat je kan overkomen... is zo'n zo babytje. He, waar, dat had je waar bij al. Hem ook helemaal een compleet karakter gevormd. Vingertjes, nageltjes, alles zit erop en drama. Maar ook het, het, heeft, het is een uniek wezen. Ja. He, dat al helemaal zijn eigen genetische eigenschappen heeft. En dus, ja, dat is, dat is prachtig. Dat is gewoon fantastisch. En zo'n kind zien opgroeien en het helpen. Maar heb je dan van Gijs te weinig gezien bij het opgroeien? Dat je dat nu wil goedmaken, wat je wel vaker ja, hoort? Ja, ik, ik ben, als vader ben ik wel uh, behoorlijk tekort ja, ja. ja, Vindt toen, hij dat toen ook Toen hij was? opgroeide, toen... Uh, Vindt dat ja, ook? Eerste, uh, ja, toen vond hij dat zeker, ja. En uh, toen hij opgroeide en ik had inmiddels een, een, een tweede vrouw... en zo'n scheiding vind ik een kind nooit leuk. En uh, ik dacht, ach, die opgeschoten jongens, als er wat is, dan vraagt hij het wel. En dat, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Mijn tweede vrouw, die, moet, die deed het huishouden. We hadden afspraak. Ik, ik moet de hele dag, uh, vanwege die fijne managers die we hebben gehad... <lacht> uh, dacht ik dat het nodig was om 24 uur per dag... zeven dagen in de week met die band bezig te zijn. En dat was... Uh, ja, nou, daar heb ik wel spijt van. En toen ik opa werd, had ik zoiets van... Oh, nou ga ik dat goed maken. Kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ik ga ik probeer dat. Uh, ja, <laughs> nee, dat weet ik niet. Dit. Maar uh, ja, ik pas nog ook... Uh, el elke woensdag hebben we opa- en oma-dag... of kleinkinderdag, hoe je het noemen wil. En dan zijn alle kleinkinderen, alle vijf. En dat is... Uh, ja, nou, dan ben ik echt moe s'avonds... Ze hebben vaak ook nog vriendjes bij zich. Maar... En dan ga je de liedjes zingen en zo? Ook wel, ook wel. En uh... En, en uh... ja, maar veel buiten. Vinden ze dat ook? Opa... Geen computer, geen tv. Vinden ze, vinden ze dat Opa goed kan zingen? Mooi kan zingen? Ja, de rest. Ja, wat ik ook altijd doe, is het, het Nationale Voorleesdag. Dan, uh, bij alle kinderen heb ik in de klas voorgelezen. Maar ook, als ik uh, ook, Ik lees ook wel voor andere kinderen voor. Maar dan zie je dat ze denken van, ja, maar dat is toch mijn opa. Want dat doe ik dan in de kleuterleeftijd, hè. Mm -hmm. En dat is mijn opa. Waarom gaat hij nou voor de hele klas voorlezen? Dat is mijn matig vinden. Zou je hem liever, zou je je liever voor... Ja, die twee jongens van, van Gijs, die vinden dat opa goed kan zingen. Ja, de oudste vooral. Mooi. Het is bijna kwart voor. Dan moeten wij even plaatsmaken voor het hoorspel mannen die vrouwen haten. En daarna zijn wij terug. En uh, dan gaan we ook de luisteraars erbij betrekken. En dat doen we weer uh, aan de hand van iets van... Uh, nee, uh, ja, ja, dat is goed. Ja, ja. klopt. Uh, aan de hand van een, een, een advertentie van Dela van de laatste tijd. Dela, uh, die uitvaartverzekeraar, uh, die heeft een pagina-grote advertentie gemaakt... waarin eigenlijk alleen het woord lieve te lezen was... Heel duidelijk in ieder geval. En die boodschap is dat we niet alleen mooie woorden moeten spreken... over mensen die uh, zijn overleden... maar dat je juist moet aangeven waarom je iemand heel erg waardeert... waarom je van hem of haar houdt als hij nog leeft. Uh, Harry Jex heeft daar een mooi liedje over gemaakt. Dat gaan we straks ook nog even laten horen. Maar Dus uh, de vraag aan luisteraars is... welke mooie woorden wilt u hier op de radio tegen iemand zeggen? Tegen iemand van wie u houdt? Voor wie u bewondering heeft? Tegen wie u eigenlijk niet vaak genoeg zegt hoe leuk of lief die is? 0800 1121-0821-Casaluna 1121, at ncrv.nl of haak, eh, hekje Casaluna. We gaan er dus even uit en zijn om twee minuten overheen met Benny Jolink bij u terug. Ik, ik, ik, ik, ik. ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat jij? jij. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR.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 Een, een 16-jarig meisje dat in een vrij beschermde omgeving leefde. Ja. Er is eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Er moet een verband zijn met de familie Wanger. Ja. U hoorde onder andere.